Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderwijsminister Dijkgraaf begrijpt dat zijn collega minister Wiersma gisteren is opgestapt. Wiersma diende zijn ontslag in na de zoveelste klacht over grensoverschrijdend gedrag. Volgens Dijkgraaf was er niet echt een andere optie dan stoppen. Ik deel echt zijn eigen analyse dat zijn, zijn ruimte om effectief te zijn als minister heel klein was geworden... Uiteindelijk is dan de beslissing is, denk ik, aan de persoon zelf. Dat is volgens mij een van de allermoeilijkste beslissingen die je kan nemen. Maar ik begrijp waarom hij die, die beslissing zo heeft genomen. Dijkgraaf neemt voorlopig de taken van Wiersma over. Philips heeft de dood van een apneupatiënt niet onderzocht, terwijl dat wel had gemoeten. De man gebruikte jarenlang een apneu-apparaat. Dat ding helpt met ademhalen tijdens je slaap. Volgens zijn zoons heeft het apparaat een rol gespeeld bij zijn dood. Philips riep het apparaat in 2021 terug, omdat er wat mis mee was. Daarna deden ze volgens NRC niets met de melding van zijn overlijden, terwijl dat volgens de regels wel moet. Philips heeft sorry gezegd en gaat een gesprek aan met de nabestaanden. De man heeft vannacht twee uur lang de klokken van de basiliek in Miersen laten luiden. De kerk in het plaatsje bij Maastricht staat vanwege een restauratie in de stijgers. De man van 33 klom via die stijgers de toren in. De politie kreeg hem uiteindelijk naar beneden met behulp van een onderhandelaar. Het is niet duidelijk waarom de man het deed. Een sippe gezichter gisteren in Tiel, in Gelderland. Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat er tijdens werkzaamheden daar... een grafheuvel was gevonden van duizenden jaren oud. Volgens archeologen was het een soort Stonehenge, maar dan in Nederland. Toeristen hazen zich gisteren dus snel naar die plek, maar werden verrast. Anything with this archaeology happening, it's very interesting. Niemand wist waar het was. Er is helemaal niks te zien. Nee, dat is wel heel erg jammer. De grond is leeg. Alles is eruit gehaald. So now you're going to the Flipje museum, maybe. Yeah, yeah. yeah. Dat would be good. Een ander uitje dan u had gedacht. Ja, zeker. Tja, een leeg weiland dus. In 2017 werden de stukken van de grafheuvel al gevonden... en naar musea gebracht voor onderzoek. Maar dat hebben ze nu pas bekendgemaakt. Krijg je nog wat weer? Lekker zonnig. Later in de middag wat stapelwolken. Tot 20 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden verkeer op de a 22 vanuit Velsen naar Beverwijk. 3 kilometer bij Beverwijk met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen bij IJmuiden. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Wanneer de dag komt zie ik pas mijn prooi, daarnaast me slaapt een onbekend gezicht. En blijkt ze morgens vroeg niet meer zo mooi als gisteravond met dat roze licht. Dan doe ik maar weer gauw mijn ogen dicht. Het was misschien wel fijn voor deze keer, ik ga en kom na deze nacht nooit meer. En als ze mij ontmoet en vragend lacht dan denk ik wie ben jij nu ook alweer.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 was Woudewijn uh, de Groot met uh, Beladen voor Vriendinnen van Eén Nacht. Ja, het blijft toch mooie muziek, hè? Ja. Ik heb me nog steeds voorgenomen, om ook de latere albums van Hem is te gaan beluisteren. Ja. Ja. Ik heb een, een aantal latere nummers. Ik, uh, na de vakantie gaan we wel weer wat latere nummers van zien. Uh, <laughs> ja, oké. Okay, ja. oh, nou, je het hebt over de vakantie, dan moeten we nog even melden aan onze ja. luisteraars. Ja, ja, ja. ja. Wij, uh, wij zijn uh, volgende week er nog. Ja? En dan gaan we naar een maandje met vakantie. Een maandje met vakantie. En waar ga jij naartoe? Ik, uh, ik denk dat ik mijn kleindochter uh, op ga halen. En, uh, die is natuurlijk ook vrij en haar ouders zijn niet vrij. Dus uh, ik kan dan mooi, uh, mooi langskomen. Ik ga je gaat een maand oppassen? Uh, nou, ja, op donderdag en vrijdag dan. Ja. Oh, dan leuk. wil ik kijken of ze kan uh, gaan logeren. Ja, dat is waar. Oh, dat is dus leuk voor je. In de, ja, ja, dat is, ja. vind ik wel wat. Ja. Heb je me, ja ik, ik heb mijn kleinzoon Daan nou gezien hè, vorige week. Woest dan? Of twee weken geleden alweer. Ja. Oh ja? Goed, als is kool. Ja, <laughs> Goed, als kool, ja. Dus uh, ja, dat gaat hard. Ja. En wij, zei, wij hebben een paar weken geleden op, uh, op onze kleinzoon Bram gepast. Bram, Brammetje. Ja. Ah. Dus die is nu uh, die is een paar dagen na, de dag na de crematie van mijn moeder geboren. Dus oh, die dier, echt. Wat op zin, alle dag. Ja. ja. Ik echt dachten, oh, als maar niet. Maar op de inderdaad, dag, dus ja. heb, uh, ja. Hij heeft zich netjes gedragen en uh, een dag daarna gekomen. <laughs> <na laughs> <na laughs> dus, ja, goed uh, hoor. Ja. Ja, ja. Dan zie je toch maar hoe mooi dat elkaar afwisselt. Ja, het leven zo. gaat door. Ja, klopt, ja. Dat is maar goed ook. Zeker. Dus. want zou het helemaal vol worden hier op deze aarde. Ja. Huh? Ik had vanochtend een leuk iets. Oh. Ik, ben, ik loop met Charlie en ik ga vaak naar de Zuidduin, hè, waar, ja. uh, waar het AZC moet komen. En dan ga ik daar de duinen in. Ja. En er was een jachthond, die was waarschijnlijk losgebroken. En er zitten daar, s ochtends vroeg, rond een uur of zes, half zeven, zitten er heel veel konijnen. Oh. En die jachthond, die haat een... pret, Maar die had ook, het leek ook echt alsof hij een big smile had. Ja? Achter die konijnen jongen. Met een rotvaart. En Charlie, wat gebeurt hier? Oh, wat leuk. Maar volgens ja. mij was hij weggelopen. Ja. Dus, uh, mocht iemand een, uh, een jachthond... Uh, wit met bruin en een uh, rood zakdoekje... Ja. Hij zit in de zuidtuin. <laughs> de konijnen ja, zijn hem aan het pesten en die, oh. dat doen ze ook echt die konijnen, ja, want je? Charlie is ook helemaal gek van die konijnen Ja. Dan zeg ik, hey, Charlie, bunnies die bunnies <laughs> <Ja>. <laughs> en wat die, wat die kringen doen, is ze gaan dan echt een beetje zitten en dan duiken ze zo die AWD'en, maar ja, daar zit dat hele hoge hek, dus die honden zitten en zo, huh? oh, ja, ja, ja, ja als honden mogen niet loslopen in de duinen, denk ik, hè uh, in dat gedeelte wel, de Zuidduin wel, maar bijvoorbeeld niet in de AWD. Maar er mogen helemaal geen honden komen in de AWD. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Yes. Maar wat noem jij dan duinen voor het hek? Voor het hek ja, de Zuidduin. Dat is dat waar het Zwaarnermeer is. Oh, daar ja. Wat eigenlijk ja. hier in het verlengde van de straat. Klopt. Oh, daar mogen ze rondlopen. Daar mogen ze wel. Ja, los. en schijten. Dus. Ja, ze gaat ook schijten. <laughs> dus. dus even stil. Ja, ja, ja, jij kan er <laughs> ook niks aan doen. Jij poept ook. Ja, maar netjes op een pot. Ja, nou, wat wil je dat dan aan je honden gaan leren? Ach, gooi. Ach, gooi. Gooi. Nou, gaan we nou, verder met muziek. Uh, muziek. Ja, ik ga even Man Without heads ja. met Safety Dance. We can dance.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 Oh, we can dance, oh, we can dance, everybody's taking the chance, dance. save the dance, oh let's save the dance, yes yeah, save the dance, we can dance in the to. we've got all your life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 Everybody, look at your hands. We can dance. We can dance. Everybody's taking a chance. Hands. Oh, it's safe it to dance. Yes, it's oh, safe it to dance. Well, oh, it's safe it to dance. it's oh, safe it to dance. It's oh, safe it to dance. It's oh, safe it to dance. A little safe to dance. it's safe dance. safe to dance. Yeah. Om er zijn te vijfd, om er zijn Dat was Robbie Robertson met Somewhere Down the Crazy River. En Robbie Robertson, die ken je? Hè? Nee. Dat is van de band. Oh ja? Ja, de oh, zanger ja, en uh, ja. degene die de meeste nummers schrijft, Robbie Robertson. Ja. Okay. Van de band, samen met Bob Dylan? Ja, de band ken ik wel. Ja, oké. Okay. En ook ooit een keer is daar een film toch over geweest? Over ja, de band. klopt. Ja, ja, die was heel Het goed ja. Dus eentje heeft zich doodgedronken of, zo, of wat ook. Hè? Die ja. had ook niet meer zitten of zo. Ja. En hij is toen later doorgaan. Ja. Ja. ja, zeker. Ja. Even uh, toch iets vermelden. Twee dingetjes eigenlijk. Uh, zaterdag en zondag rijden er geen treinen van Zandvoort naar Haarlem en andersom. En dan kan je dus best gewoon bus 81 nemen. En als het heel mooi weer is, dan rijdt hij sneller. Maar dan rijdt hij ineens uh, uh, bus 84. Maar die kan je dus op dezelfde plekken vinden. Dus er gaan twee keer zoveel bussen van uh, Zandvoort naar Haarlem en andersom. Ja. En uh, anders wil ik toch vermelden dat ik uh, de Zandvoortse zomerkrant... vind ik toch wel erg leuk om te zien, ja. Ja, het staat er allemaal in. Ik heb hem maar niet gezien. Het is heel veel reclame, maar ook wat er, uh, veel wat er te doen is, ja. En de, de voorkant vind ik ook erg mooi, want er staat ook dat reuzenrad hierop. Zou dat nog komen, denk je? Ja, ongetwijfeld. Komt dat weer, ja? Ja, ik denk veel rond de... de de Grand Prix, dat dat, dat, dat weer komt. Oh, samen met de Grand Prix, ja. Ja, dat is wel slim. Ja. Ja, erg mooi verlicht, ja. Mooie ja. foto. En dus, uh, aanstaande zaterdag is er weer uh, Ibiza-markt, geloof ik. Ja, dat staat er ook in een beetje uitgebreider of zo. Zullen we hem wat groter maken ook, ja. Ja, dat mocht ook wel. Ja. Dat was wel heel erg klein. Ja, Maar Dat vind ik van die, van die woensdagmarkt ook. ja. Ja, het stelt niet echt heel erg veel voor, die markt. Ja. Ik vind het best jammer, want het is best wel een leuk, uh, leuk ja. iets. Maar dit jaar komt de Ibiza-markt driemaal in een bredere opzet met circa 80 verschillende verkopers. Okay. Op zaterdag naar Zandvoort, ja. Ja. Dus op En dan krijg je voor meer informatie op www.hipandhappyevents.nl. Hip and happy, happy events, event. ja. Oké. Okay. Maar ja, daar ga ik eigenlijk nooit naartoe naar die uh, dingen, nee. Ja, het is best heel erg leuk. Ja? Ik weet wel dat we op een gegeven moment hadden we op, uh, bij, bij mij aan het eind van de Venemaakplein. Uh, tussen, ja? tussen bouwers en, en onze Venema Ja. had je ook op een gegeven moment zo'n ja. marktje. En die ja. was best heel erg leuk, het was wow. wel heel klein, Ja. maar het was best heel leuk. En ik zie hier in uh, de Zandvoert de Zomerkrant staan dat die, uh, die Ibiza-markt wordt. Dus morgen, 24 juni. Ja. En op 15 juli. 15 juli. En op 5 augustus. 5 augustus. Mm. Badhuisplein. En de boulevard de uh, Vauvage. Ja. Ja. Vandaar die groter opzet natuurlijk. Ja, dat is plek zat dan. Ja. ja leuk toch? Hartstikke leuk. Ja. ja. Muziek. Muziek. Oké, okay, ik heb nog de uh, Waterboys. Aha. <laughs> Met Hole of, of the Moon. moon. <laughs> ja, dat is een mooi noemen. <laughs> Die wou ja. jij zo graag. Ja. Dus doe ik dat. Zo ben ik. <laughs> <laughs> nou, je plief. van uh, Sherpet. Ja, ook een mooi nummer. Ja, ja toch, het is toch weer leuk mooie dat nummers achter elkaar weer. Dat ze we toch allemaal terugkomen, hè? ook de, al die herinneringen en zo. Want volgens ja. mij. Eigenlijk hadden we ook uh, het, het jaar wanneer het uh, hit is geweest. Ja. Maar ja, het is een beetje veel werk. Hè? Uh, die staat op je lijstje. <lacht> dat staat erachter. Echt? Echt, ja. Tja, verdomd. Oh, het zijn we toch goed bezig. Ja, 1976, ja. Ja. Inderdaad, ja. Zo. Ik weet wel dat ik op de middelbare school zat, maar een jaar zou ik echt niet kunnen. Ja, ik zat alweer op de HTS. Nu. En is, is, ja, dan was ik net klaar met de HTS. Nou, oh, wat ben je ja oud hè. Ik zat gewoon nog op de nou, middelbare uh, school. Ja, hey, uh, nou, en... Jij daar achter de knoppen. <laughs> ik zat in mijn examen. Ja. Muziek. <laughs> We gaan naar het cabaret. En oh. ik heb een, um, een liedje meegenomen van Wim Sonneveld. Ja? En daarna heb ik uh, Steve Kuipers. Maar dit liedje van Wim Sonneveld, dat heet Hekkie, dat gaat over het hondje van Dirkie. Hetie? Hekkie. Hekkie. Hekkie. Hekkie. Hekki. de Hekki. Met Hekki. H en een Kie. En um, dat is een, een, een, het is zo'n zielig liedje. Het is echt Bleh. drama. Ik, als kind zijn, ik Uf. heb hierbij gejankt. Gejankt. Een soort flappie. Niet normaal. Ik wist zelfs waar Hekkie begraven lag. Oh. In het Vondelpark. Ja? Dus, ja. Maar dit is echt familiedrama. En, uh, oh jee, yeah. nou laten we nou, gaan we horen. We gaan, we ja. gaan het luisteren. Ja. En het is uh, dus <laughs> Hekkie, het Geen bondje traadig. van Dirkie van Wim Zorneveld.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 met zijn kopjes scheef is aan, de filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo het je pension, eens in het merken. Op een keer kwam Hackie onverwacht, zijn poot nog in het verband. De kamer in een hondje laat zich niet verbieden moeder zei nou eens de boot aan, kijk me zo'n scherminkel Het lijkt waarachtig wel de Joods en Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artjes in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto leed, dacht ik ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten leggen. Zie binnen het uur mijn huis niet uit, dan dus schat hij in de plomp, verklaarde ma. Dat is wat voor mij, die nare kringen. Toen zij pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol nou teef, de eerste man ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden Moeder schamperde, zeg ober, geef uw hekje een stukje kreeft. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine mintje jongste zusje, noemde Hekkie smalend vieserik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan krijt die kop Wat is vies, kijk jij maar liever naar je eigen. Eens beet een misjes pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beest er nog eens aan, dan zak je effe kruipelslaan. Als die slaag krijgt is het van mij en van geen ander.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 Na zes maanden stille oorlog heeft het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. zijn het oudste broertje, zag het en riep: Kijk eens wat een zwijn op de trijpenstoelen, moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen, bleef als vastgenageld staan. Ik lijken wit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was een kostbaar kleinoot. Heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groef je in het vondelpark een kuil in een eenzaam landje onder iepen bomen. Met een snuitje bleek als was. Lei Hekkie onder het gras en zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet jouw schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen. Die heeft dan de kleine gekregen en, en, en mailt ze met de eerste babyfoto. En dan denk ik: Wat moet ik daarmee? mee? En wat moet ik daarmee? Het is jullie kind. Dus ja, ik heb een foto gemaakt van een nieuwe dvd-speler. Nee, ja, hebt gewoon teruggemailt. Ja. Ik ben erg blij met de komst van een nieuwe dvd-speler. Twee, een mailtje terug, baby in de wieg, prima. Dvd-speler onder de televisie. Kom maar, kom maar, kom maar. Zijn eerste flesje, zijn eerste dvd-tje. Ik heb er niks meer van gehoord, moet ik je zeggen. Ik, niks meer. Ja. ik kocht die dvd-speler bij, uh, bij BCC. Oh nee, bij de mediamarkt, want ik ben toch niet gek. En, uh... ja. en die man was gewoon zijn best aan het doen om mij dat ding te verkopen. Zeg, meneer, deze Sony is top hè. Deze Sony is helemaal top. Die heeft uh, digitaal in, digitaal uit. Die heeft Dolby, die heeft DTS. En natuurlijk een Shuffle. Ik zeg, wat zit erop? Ja meneer, een uh, Shuffle-functie, oftewel een random. Ik zeg, welke lul. Gaat er een film zitten kijken. En druk op Shuffle. Als je je vrienden uitnodigt, dan zegt je: Oké okay jongens, de Lord of the Rings trilogie en Shuffle. Hij is kut film. Hij was net een. Nou al de aftiteling? Oh nee, hij gaat toch door. Er zit zo'n afstandsbediening bij die DVD-speler. Zo'n afstandsbediening. Ja meneer, je kunt vanuit de luie stoel. kunt u de DVD bedienen. Er zit dus op die afstandsbediening een knopje. dan kun je vanuit je luie stoel. het laadje open doen. En dan maar dan een uh, kabouter uit die afstandsbediening ofzo. Ploppen de plop, ik was net aan het koken. Nou, wil ik even kijken? Ik snap het gewoon niet meer met die DVD's. Ik snap het gewoon echt niet meer. Als ik vroeger een film had gehuurd, dan zei ik, een goede film moet je huren. En als ik nu zeg, is een goede film moet je huren, dan vraagt iedereen, ja, maar er zitten ook een beetje leuke extra's op die DVD? Nee. Dat over het algemeen hele domme extra's op een DVD. Verwijderde scènes. En wat moet je voor de regisseur heeft die scènes opgenomen. Hij heeft er kritisch naar gekeken. en heeft me gedacht, ah oh, die zijn echt niet goed. Die komen echt niet in mijn film. Maar jij krijgt ze als bonus. <lacht> je gaat naar het ziekenhuis, ze snijden je open. Nee, die blinde arm is niet goed. Die halen we eruit. Maar we naaien hem in je nek als bonus. <lacht> Lekker binnenkom op maandagooft en mee collega's. Ja, dan zitten man. Dat is mijn nee, bonus hè. Dat is mijn bonus, mijn bonus. <lacht> Dat is uh, Steve Kuipers, Steve Kuiper. ook een uh, stand-up comedian. Ook een onbekende? Ook een onbekende, ja. En ja, binnenkort ga je ook weer naar Cabaret, hoe vertelde je? Ik, ik, ja, in september. september, um, oké. Okay. En dan ga ik naar de Comedy Train. Oh. Dat zijn dan weer echt allemaal onbekende uh, stand-up comedians die, die daar optreden. Ja, ja, ja. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. Ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Maar ik ben gek op Cabaret. Ja. Maar <laughs> misschien hadden jullie dat al een beetje. Ja, meer, ja. Elke vrijdag. Elke vrijdag. <laughs> ja. Inderdaad. Dus, Had jij nog wat leuks te melden? Ja, ik heb dan wat goed nieuws. Uh, opsteken voor het klimaat. Rusland heeft veel meer bos dan gedacht. Hmm. En je, zoals je misschien wel weet... Uh, niet het uh, Amazonegebied is heel belangrijk... maar vooral uh, ja. Ja, die bossen daar hebben wat hoger gelegen. Hè? Die ja. loofbossen, ja, die zijn heel belangrijk voor ons. Ja, ja. Dus het is alleen maar goed als blijkt dat er toch meer uh, bossen zijn dan gedacht. Dus dan kunnen we kunnen nog even auto blijven rijden als het door is. Als ja, het goed nog is. extra gas geven. Nog een vliegtuigje pakken. Nog een vliegtuigje pakken. Ja, ik ga binnenkort weer naar Praag met. Ja, dat moet wel dus. Uh, ja. En uh, ik lees ook dat de Amalia, prinses Amalia, moet ik zeggen, 18 jaar is geworden. Oké, okay, dat is de tweede. Ja, dat weet ik niet, ja. maar zal wel. Ik snap alleen niet die foto die er dan bij staat. Ja, leuk hè? Een klein hondje, helemaal ja. een niet leuk. Maar misschien maar... is dat hondje prinses Amalia. Nee, zal toen niet stokjes op klikken. Op klikken. Vandaag <laughs> <laughs> mag Amalia mijn liefde... Nee, uh, nee, want het is gewoon prinses. Oh, dat is toch... Hè? Ja, maar die is al lang 18 jaar, man. Die is al bijna, oh, kom is er 20. bijna 36. <laughs> <laughs> ja, 2021. Nee, hé, hey, hoe kan dat nou? Ja. Nee, hey. ja, je bent lekker recent. Goed op de hoogte. Nee, ze is geen 36, nee. nee ze is vorig jaar 18 geworden. Er is dan nog zo'n hele toestand geweest met, met, met corona. Oh, ja. Dat ze een feestje gegeven hebben in de tuin. Oh ja, dat mocht natuurlijk ook weer niet, ja. Nee, ja. dat mocht niet. Nee. Dus, uh... Maar na aanleiding van de verjaardag, we hebben nog meer uh, verjaardagen. KNRM viert 200-jarig bestaan. Ongelooflijk, hè? Ja. Dat is 2000 jaar... En in Zandvoort bestaat hij ook al sinds 1824, dus net iets. Nou ja, ook, uh, ook 200 jaar, zo bijna. Ja. Zo, ongelooflijk, ja. Goed. En wat vanaf 11 november 2023 start het jubileumjaar officieel. Vol activiteiten, evenementen en campagnes om vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden. Oh, mooi. Ja, mooi, hè? En dus hebben we hebben trouwens uh, vorige week zondag in uh, Bloemendalen het 100-jarig bestaan. Ja, Bestaan ze nu 100 jaar of 200 jaar? Bloemendaal 100 jaar. En dus, uh, oh ja, die en komt er altijd wel achteraan. Hè. Ja, ja, ja Bloemendaal. Ja, <laughs> die is altijd wat langzamer, ja. Want er zijn nog meer jaren, hè? Ja, wie de, nog meer. Uh, de Philharmonie is volgend jaar 150 jaar. Zo? Ja, had je ook niet gedacht, nee. hè? Nee. nee ja. Dan gaan ze natuurlijk ook uitbundig en leuk vieren. Dus, uh, maar daar komen we nog op tijdens uh, de agenda. Ja. En... Uh, ja, wie is er nog meer jarig? Weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik niet? Nee, ook niet. Ik ook niet, nee. nee. nee. Jawel, Goed. hey. Oh, je bent wel jarig? Nee, mijn zoon is jarig. Mijn oh, jongste zoon, die net nou, vader is geworden. Gefeliciteerd, Lang, zal die, Leveren, lang zal die Negen. Leven lang Die Negen. Genoeg. Oké. Okay. Nou. <laughs> echte muziek weer. Oké, okay, echte muziek. De, de, de Smashing uh, Pumpkins met uh, 1979. Oh, oh, Dit was uh, de Machinets met Hardik Avenue. Uit 19... Nou, 6 en 83. 83. Avenue. Oh, dat is een mooi nummer, ja. Nou, je hebt een goede keuze vandaag. Ja. Altijd hoor. Dank je ja. wel, dank je wel, Ja, ja, ja. Ja, Oké, okay, even uh, 10 voor twee. Bijna aan het einde van ons uh, ja. mooie programma weer. We gaan lekker naar het strand en naar Amsterdam. Uh, even de agenda... Ik zal me uh, nu even beperken tot de Zandvoortse agenda. De Pride at the Beach. 30 juli tot en met 1 augustus. Weer veel te doen. Weer veel kleurrijke spektakels en zo. Feesten ja. en optochten. Dus dat is leuk voor een ieder. Dan hebben we nog uh, muziekfestivals in Zandvoort. Um, 8 juli. Dancing in the street. DJ's op diverse podia's. En dan voornamelijk in de Haltestraat, het Gasthuisplein en het Kerkplein. Oh, leuk. Dat is op 8 juli, ja. Dan op 29 juli, Amsterdamse avond. Optreden ze op diverse podia's. Ook weer in de Haltestraat, het Gasthuisplein en het Kerkplein. En dan 12 augustus, Yves nodigt uit. Yves Berendsen. Eh, die geeft dan een concert samen met vrienden op het Raadhuisplein. Oh, Ik kan me twee jaar geleden nog herinneren. Kan dat, twee jaar geleden? Ja, kan. Ja, het was corona. Allora. Was ja. corona. Een beetje af nou het vond dat net voorbij. Dat is op 12 augustus. En dan als laatste, 23 september, is het Oktoberfest. Podium met diverse live bands op het Raadhuisplein. Ja. Dus op dat betreft nog één keer. 8 juli, 29 juli, 12 augustus en 23 september. Mooi. En dan natuurlijk ook eten, want we zijn erg goed in eten hier in Zandvoort... De wereldse smaken 2023 die komen ook weer. In het weekend van 14, 15 en 16 juni, juli, sorry, juli, uh -huh. vindt het centrum van Zandvoort op en rond het Gasthuisplein voor de tweede keer het driedaagse cultureel culinair festival Wereldse smaken plaats. Ja. Ben je daar geweest toen? Paar Ik ben daar mee? geweest. Ik uh, was er niet heel erg enthousiast. Uh, nee. nee. Ja, het wordt gauw zo duur allemaal, hè? Ja, ik vind het punt 1 vrij prijzig allemaal. ja. En, um, ja. Maar Niet heel het bijzonder, het. laat ik het zo zeggen. Nee? Je nee. ja, zou denken dat het heel bijzonder is. Want ja. eh, Vietnamese specialiteiten, ja. Indische, Indonesische hapjes, Japanse sushi, Mexicaanse nachos, fajitas en tacos, Duitse braten curryworsten. Oh ja, die heb ik ook nog lekker gegeten in, oh, in, in Berlijn. Die braadworsten ja? ook heerlijk. Hummus en andere lekkernijen uit het Midden-Oosten. Franse crepes. Maar ook natuurlijk ouderwetse Hollandse poffertjes. Er is een cocktailbar, een wijnbar. En ga zo maar door. Heineken zal er ook wel staan. Kortom, gezellig eten. En maar hopen dat het mooi weer wordt. Maar meestal wel. Hè? Ja, meestal wel. De... Mooi weer. Ja. Ja. Uh, nou, ik denk dat de andere agenda van... De Stad Schouwburg en de Philharmonie niet zo, niet zo interessant zijn. Want ja, er gebeurt niet veel op dit moment. Nee. Het is een beetje, een beetje allemaal warm. uit. Ja, ja. En we moeten nog eentje zeggen dat uh, volgende week is uh, onze laatste... Uh, of nee, onze, uh, daarna gaan we... Tijdelijk een laatste. Vr. Tijdelijk laatste, ja. Ja, ja. We gaan er een maandje tussen. Ja, in maand, juli zijn we niet uh, op de radio. Dus nee. Sorry, dan moeten jullie het met ons niet, niet met zonder niet. ons doen. Ja, ja. Nou, ja ik hoop ja. dat mensen erdoor komen moet lukken. geven we wel een alarmnummer. Ja, vind ik. <laughs> 112 toch? Ja. ja. We eindigen oh. met uh, Wonton Ton. Met Alai en Achiet. En dan ja? komt natuurlijk ons... Uh, Afschijnselied. Iedereen bedankt. Goed weekend. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi hoi.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 104,5 En in de eter op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 twee...